Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Franse president Hollande is per vliegtuig aangekomen in Nice. Ook premier Vals en minister van Binnenlandse Zaken Caseneuve zijn daar. Vanmorgen was er spoedberaad van het Franse kabinet... na aanleiding van de aanslag waarbij 84 mensen om het leven kwamen. In Nice wordt vanavond om zes uur een waken gehouden voor de slachtoffers. Onder hen zijn enkele Duitsers, Amerikanen en Armeniërs, verder een Rus, een Oekraïner en een Zwitserse vrouw. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Ook uit de Tweede Kamer komen geschokte reacties op de aanslag in Nice. Voorzitter Ariep noemt de aanslag verschrikkelijk en laf. Ze zegt te hopen dat mensen zich niet laten belemmeren in hun dagelijks leven, omdat dat precies is wat terroristen willen. Alle fractievoorzitters zijn ontdaan en leven mee met Frankrijk. Ze hebben het over een barbaarse aanslag uitgerekend op de dag dat de Fransen hun vrijheid vieren. Maar ze zeggen ook dat er niet voor terreur moet worden gebogen. Honderden mensen hebben hun respect betuigd aan de vermoorde Britse parlementariër Joe Cox, die vorige maand werd vermoord. Ze wordt vandaag begraven in West-Yorkshire, waar ze vandaan komt. De begrafenis zelf vindt in kleine kring plaats, er zijn alleen familie en vrienden uitgenodigd. De man die vastzit voor de moord op Joe Cox moet in november voor de rechter komen. De korpschef van de nationale politie vindt dat agenten... mogelijke corruptie door collega's meteen moeten melden. Op NPO Radio 1 zei Erik Akerboom dat agenten elkaar scherp moeten houden. Hij zei dat naar aanleiding van het nieuws... dat er voor de tweede keer in een jaar tijd een politiemol is aangehouden. De 28-jarige agent van de eenheid Den Haag... zou informatie hebben doorgespeeld aan een Marokkaanse drugsbende. Hij zou de leden hebben getipt als de politie bezig was... met een zaak over henneplantages of drugsopslag plaatsen... zodat zij hun activiteiten... En konden verplaatsen. Na het weer, geregeld zon, in het binnenland ook wat bewolking, met misschien in het oosten een bui. Het is zo'n 20 graden. Morgen en zondag worden het 23 graden. Morgen is het daarbij vrijwel droog met soms zon. Zondag weer wat vaker regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten, 11 kilometer, bijna een kwartier vertraging. Richting Amsterdam op de A1 bij knooppunt Diemen 10 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 5 kilometer. Dat kost je zo'n 10 minuten. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer. Er stond er een kapotte auto. Die is weg. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging op de A5 is nog wel een half uur. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid, 4 kilometer, vertraging 5 minuten. A15, Rotterdam richting Gorkum. Na een ongeluk voor Gorkum, 11 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht a 27 Utrecht richting Breda bij Werkendam, 8 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. En de N208 Sassenheim-Haarlem is nog altijd in beide richtingen dicht bij Hellegrom. Er is een brand naast de weg. Omrijden kan over de N205. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Eu te pego delícia. Als me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.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 This is Africa. Samira Mina. Waka waka eh. Samira Mina Sakalewa. This time for Africa. for a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 Touch the ground